Bismillah salatu wa salam ala ala alihi wa wa man wa Het laatste wat wij hebben gezien was een bezoek dat werd gebracht door de mensen door de inwoners van Medina aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ze hebben een bijeenkomst gehouden met de profeet en daarbij was ook al-Abbas. ...de oom van de profeet Vrede Zijn met hem aanwezig. En ze hebben een aantal zaken besproken. En Abbas was enigszins bezorgd. Want Al Abbas was de man die de profeet Vrede Zijn met hem... ...bescherming bood in Mekka. Dus hij wilde weten of de inwoners van Medina... ...daadwerkelijk bereid waren om heel ver te gaan... ...om de profeet Vrede Zijn met hem te beschermen. Het gaat hier om Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de man die gekomen is met de laatste boodschap. Een boodschap waarmee Quraysh niet tevreden was. En Quraysh was bereid om Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Door het bittere einde te bevechten, te bestrijden. Dus Mohammed moest aan zijn zijde mannen hebben die bereid waren om hem te verdedigen. En we zagen dat el-Bara'. Ibn Maroor het een en ander heeft gezegd om Al-Abbas tevreden te stellen. En toen hij klaar was met praten, was het de beurt aan Abul Haytham ibn Tayhan. Abul Haytham ibn Tayhan die het volgende zei: Hij zei: Dit betekent dat de banden, dus hij probeert zijn eigen mens nog eens duidelijk te maken waar het hier om gaat. Het is niet zomaar iets. Hij zegt, dit betekent dat de banden die wij met anderen hebben opgebouwd, verloren zullen gaan. Verloren zullen gaan. Mochten wij dit doen en jij, o oh Mohammed, later zou overwinnen... zul je dan alsnog terugkeren naar jouw volk en ons verlaten... Want het is natuurlijk een grote opoffering die deze mensen maken. Ze zijn bereid om alles op te geven. Dus de vraag is: stel je voor, als jij overwint, is het de bedoeling dat je later ons in de steek laat en weer teruggaat naar Mekka? De profeet Vrede, zij met hem glimlachte. En zij, terwijl hij glimlachte, zei die: wel nee. Het bloed, het bloed. En de vernieling, de vernieling. Wat jullie overkomt, zal mij ook overkomen. Met andere woorden, ik ben nu één van jullie. De profeet vrede zij met hem, voegde er vervolgens de volgende woorden aan toe. Hij zei, ik behoor tot jullie en jullie behoren tot mij. En dit is natuurlijk een grote eer die Al-Ansar is toegekomen. Dat de profeet deze woorden spreekt richting hun. Ik behoor tot jullie en jullie behoren tot mij. Ik zal bevechten wie jullie bevechten. En ik zal vrede sluiten met degene met wie jullie vrede zullen sluiten. De profeet vrede zij met hem is ook daadwerkelijk zijn belofte nagekomen. Hij is namelijk nooit de gunst van Ansar vergeten. Nood. En hij is ook nood teruggekeerd naar Mekka. Zelfs na het veroveren van Mekka, na de inname van Mekka, is de profeet na 19 dagen weer teruggegaan naar Medina. Want Medina is zijn woonplaats geworden. Medina is de plaats die hem veiligheid heeft geboden, bescherming heeft geboden. Dus er was geen reden, er was geen reden om weer terug te gaan naar Mekka. Onder degene die de profeet vrede zij met hem toespraken, bevond zich ook Asad ibn Zorara, een van de grote metgezellen. Hij zei, vraag ons wat je wenst voor jouw heer. Vraag ons vervolgens wat je wenst voor jezelf. En vertel ons daarna wat ons voor beloning staat te wachten. Met andere woorden, wij staan Ten dienste van jou. Wat verwacht Allah subhanahu wa ta'ala van ons? En wat verwacht jij van ons? Maar vertel ons vervolgens wat onze beloning is. De profeet vrede zij met hem zei. Datgene wat ik jullie vraag voor mijn heer. Is om hem te aanbidden. En hem geen deelgenoten toe te kennen. Dit is waar het allemaal om draait. En ik vraag jullie voor mezelf, of voor mijn metgezellen, om ons bescherming te bieden. We hebben bescherming nodig, op dit moment. Zoals jullie, jullie zelf beschermen. Daarna zeiden ze, en wat voor beloning komt ons dan toe, als we dit zouden doen? De profeet antwoordde daar, het paradijs. Het paradijs. Er bestaat geen andere beloning. Dit is wat jullie te wachten staat. Als je de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala steunt. Dat geldt niet alleen voor die mensen in die tijd. Dat geldt ook voor de mensen in deze tijd. En ieder die zich inspant. Die zich inzet voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala. Diegene komt ook in aanmerking voor het paradijs. Nadat de onderhandelingen betreffende de voorwaarden van de bondgenootschap die zij daar hadden. Gesloten, nadat de onderhandelingen voorbij waren, waren beëindigd en alle toehoorders, dus iedereen die daar zat te luisteren, unaniem overeen waren gekomen om zich eraan te houden aan de punten die daar waren afgesproken, hebben Ansar de eed van trouw afgelegd. De geschiedschrijvers verschillen van mening over degene die als eerste... de eed heeft afgelegd. Wie was de eerste persoon... die de eed heeft afgelegd? Dit <coughs> is natuurlijk de eed... dit <coughs> is natuurlijk de eed van de tweede aqaba. Dus de verschillen van mening. Wie was de eerste die de eed aflegde? Ibn Ishaq meent... dat al-Bara... <coughs> dat al-Bara ibn Ma'roor... de eerste was. Hij zegt dat al-Bara ibn Ma'roor... De eerste was, Ibn Sa'ad, ook een geschiedschrijver, meent weer in zijn boek, het dat het As'ad Ibn Zorara is geweest, die als eerste de eed aflegde. En anderen meenden weer dat het Abul haytham Ibn Tayhan was geweest. De reden voor de verschillende uitspraken komt doordat een ieder die aan het woord kwam, vervolgens de eed aflegde. Het kan zijn natuurlijk dat, uh, dat de aanwezigen, de ene, wel de eet zagen afleggen en de andere niet. Nou, Allah subhanahu wa ta'ala weet het beter. De profeet vrede zij met hem, die vroeg vervolgens, de profeet sallallahu vroeg vervolgens aan de groep om twaalf afgevaardigden aan te stellen. Om de islam te verkondigen aan hun mensen in Medina. Dat is een grote taak, een belangrijke taak: dat jij uitgekozen wordt om de islam te verkondigen aan de mensen in Medina. De twaalf afgevaardigden waren: As'ad ibn Zorara, Sa'ad ibn Rabi'i, Abdullah ibn Rawaha, Rafi' ibn Malik ibn Ajlan... al Bara' ibn Ma'roer, Abdullah ibn Amr ibn Haram. Ubaida ibn Samit, ook een grote metgezel. Sa'd ibn Ubaida. Al-Munthir ibn Amr. Useed ibn Hudayr. Sa'd ibn Gaythama. En Rifa'a ibn Abdelmundir. En nadat de groep was samengesteld, zei de profeet Vrede met hem tegen deze twaalf personen, twaalf mannen, het volgende: Jullie zijn verantwoordelijk voor jullie mensen zoals de apostelen dat ook waren. Ik ben weer op mijn beurt verantwoordelijk voor mijn mensen. Dan doet hij natuurlijk met mijn mensen hier op en muhajirun. Jullie zijn verantwoordelijk voor Ansar en ik ben verantwoordelijk voor al muhajirun. De volgende ochtend <coughs> bracht Quraysh een bezoek aan Ansar. Toen zij natuurlijk erachter kwamen dat -Ansar de ansaar de eet hadden afgelegd. Het nieuws had zich onder Korees verspreid. En ze zeiden tegen hun. We hebben vernomen dat jullie een bezoek hebben gebracht aan onze vriend. En dat jullie hem bescherming hebben beloofd. Wij kunnen jullie vertellen dat jullie de laatste mensen zijn. Met wie wij een oorlog willen beginnen. Dat had natuurlijk zijn redenen. Ik heb al eerder aangegeven de ansaar ...waren bedreven wat betreft oorlogvoering. Het waren mensen die jarenlang... ...verwikkeld waren in een onderlinge strijd. Dus het waren mensen van oorlog. Dus Korees wilde niet... ...in een strijd verwikkeld raken... ...met Al-Ansar. Een aantal Mushrikin ...die ook tot het groepje van Al-Ansar behoorden... ...begonnen te zweren... ...en te zeggen dat dit niet waar was. En dat zij hiervan... ...geen weet... Hadden. En dat klopt ook wel, want zij waren namelijk niet op de hoogte van hetgene wat tussen Mohammed en een aantal mensen van Al Ansar zich had voorgedaan. Wat zich tussen Mohammed en een aantal mensen van Al Ansar had plaatsgevonden. De moslims die uit Medina kwamen, die wel de eten hadden bijgewoond, die bleven echter zwijgen. Die zeiden niks, hielden hun mond. Nog ontkenden zij, nog bevestigden zij. Ze zeiden niks, ze hielden hun mond. En nadat Quraysh erachter kwam dat al Ansar wel degelijk een bezoek hadden gebracht aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zij opnieuw terug naar Al-Ansaar om opheldering te vragen. Ze wilden opheldering hebben. Hoe zit het daarmee? En dit bezoek verliep eigenlijk zonder succes, want de ansaar waren reeds vertrokken naar Medina. Ze wisten van Al-Ansar <coughs> alleen Sa'd ibn Uba'dah in te halen. Een andere persoon waar zij de hand op wisten te leggen was ook Al-Mundir ibn Amr. En deze beide mannen eigenlijk, deze twee mannen behoren allebei tot de afgevaardigden. Twaalf afgevaardigden die de profeet vrede zijn met hem had uitgekozen om de boodschap te verkondigen in Medina. Sa'd ibn Uba'dah radiyallahu anhu, die werd wel vastgebonden en meegenomen. <tacht> Eenmaal Mekka binnenge binnengekomen begonnen de mensen... ...said radiyallahu anhu in elkaar te slaan. Maar hij beriep zich op zijn beurt... ...vervolgens op twee vooraanstaande personen van Quraysh... ...met wie hij een goede band had. En deze twee mannen wisten hem natuurlijk uit de handen van Quraysh... ...te bevrijden. Na hun terugkeer naar Medina <tacht> ...maakte Al-Ansar openlijk bekend... Dat zij de islam hadden omarmd. En onder de musrikiën bevonden zich nog een aantal ouderen. Zoals Amr ibn al -Jamuh. En zoals vele van de vooraanstaande mannen beschikte ook Amr over een houten beeld. Die hij in huis had. En deze de naam Menaf gaf. De naam van een valse god. Die had hij thuis. De jongeren van zijn stam die zich tot de islam hadden bekeerd waaronder Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, besloten om Amr een lesje te leren. Ze gingen s'nachts stiekem naar het huis van Amr... en namen zijn geliefde beeld mee. Deze werpte zij vervolgens in een gat in de grond... waar de mensen hun uitwerpselen dumpten. Daar hebben ze dat eigenlijk gegooid. Dus waar de mensen zich ontlasten... daar hebben zij het beeld geworpen. De volgende dag, toen Amr wakker werd merkte hij dat zijn beeld spoorloos verdwenen was. En hij besloot deze op te sporen. Na het beeldje te hebben gevonden, vaste hij het. En goot er vervolgens een riekende olie overheen. Want het stonk natuurlijk, zonder meer. En de jongens die herhaalden dit keer op keer. Dus telkens als zij weer het beeld haalden, dan gingen zij weer s'nachts naar hem toe, pikten het beeld en dumpten deze weer vervolgens in de bewustig had, totdat de Ammer genoeg van had. Hij kwam vervolgens aanzetten met een zwaard en hing deze rondom de nek van het beeld en zei tegen het beeld: ik weet niet wie dit allemaal met jou doet, dus geef ik jou dit zwaard om jezelf te verdedigen. Toen Ammer in slaap viel, kwamen de jongens weer terug en namen zij zowel het zwaard als het beeld mee, allebei. Deze bonden zij aan een dode hond vast en wierpen alles in een put gevuld met uitwerpselen, dus ze gingen steeds verder en zoals gewoonlijk ging hammer de volgende dag weer op zoek naar zijn beeld totdat hij dit in de put aantrof eenmaal dit te hebben gezien drong het tot hem door dat dit beeld niets voorstelde en het niet waard was om aanbeden te worden dit beeld was niet in staat om zichzelf te beschermen. Laat staan anderen. Dus hoe kan hij, als hij hulp nodig heeft, terugvallen op zo'n beeld? Wij herinneren ons natuurlijk de foltering en de bestraffing die een aantal van de zwakke metgezellen ten dele is gevallen. We herinneren ons tevens toen de profeet hen toestemming gaf om een hijzra te verrichten naar al-Habasha, om deze bestraffing te ontvluchten. En de metgezellen deden steeds meer hun beklag bij de profeet vrede zij met hem. Over de verschrikkelijke omstandigheden in Mekka. Sinds de profeet vrede zij met hem een aantal ontmoetingen had gehad met de mensen van Medina. En zij hun bereidheid toonden om de profeet vrede zij met hem en de andere moslims bij te staan in hun strijd tegen koffer. en afgoderij werd het steeds zwaarder voor de moslims om in Mekka te blijven. In eerste instantie adviseerde de profeet hen om geduldig te zijn en de strijd niet op te geven. De profeet vrede zij met hem had een droom gehad waarin hij zag dat hij zelf emigreerde naar een plaats met palmboom. In eerste instantie dacht hij sallallahu alaihi wasallam aan Al-Yamama, een andere plek. Hij dacht ook aan andere plaatsen. Maar achteraf bleek het natuurlijk om in Medina te gaan. In Sahih al-Bukhari staat vermeld dat de profeet vrede zij met hem heeft gezegd. Ik heb de plaats waar jullie naar zullen emigreren in mijn droom gezien. In mijn droom gezien. En de droom van een profeet is waarheid. Het is een plaats met palmboom die zich tussen twee la beteen bevindt. En als je het hebt over Labatheen, dat zijn eigenlijk twee landstukken kun je zeggen, met veel zwarte stenen. En Medina wordt ook begrensd of omgeven door zwarte stenen, heel veel zwarte stenen. Vervolgens kwam de profeet Vrede Zij met hem op de mensen af. En zei tegen hen, ik heb in mijn droom Yathrib gezien. En Yathrib is de oude naam van Medina. Jullie... Emigratieoord. Dus wie wenst te vertrekken, kan nu vertrekken. Dus hij gaf ze toestemming om te vertrekken naar Medina. En dit was natuurlijk het begin van een hijra naar al Medina. Een hijra die ook zo belangrijk was voor de Islam, voor het oprichten van een islamitische staat. Dit was een moment waar velen op hadden gewacht. De mensen begonnen zoveel. in hun Eentje, individueel. als in groepen te vertrekken richting Medina. Iedereen vertrok. En Ansar waren bereid natuurlijk om hen te ontvangen. Onder hen bevonden zich ook moslims die niet geheimzinnig daarover deden. En juist de ongelovigen lieten weten dat zij op het punt stonden. om naar Medina te vertrekken. Nou, een van deze personen was natuurlijk Omar. Al, die vreesde niemand. Maar er waren ook mensen natuurlijk die uit angst voor Korees. In het diepste geheim waren vertrokken naar Medina. Zoals bijvoorbeeld radiallahu Rumi. En dit bericht kwam ook terecht bij de moslims die reeds naar Al-Habazza waren vertrokken. Ze kwamen weer terug naar Mekka. Om vervolgens daar vandaan naar Medina te vertrekken. Wie als eerste is vertrokken naar Medina. En hoe Al-Hijra allemaal verliep. Zien we inshallah volgende week. عليك الله بحمدك اشهد لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك